Dialectofoon, zoals steeds in goede banen geleid door Lode en René. Dialectofoon, bij Viva, doodgewoon. Goedemorgen, beste luisteraars op deze 157ste aflevering van Dialectofoon op uw streekradio Viva. Van wijkelijkse gewoonte geef ik een paar nieuwe woorden op. Dat mag nog altijd gebilwerven worden voor die uittassen, omdat de ene zijn zo en ander zijn dan als. We dat een dat graag niet horen zeggen van een boer eigenlijk. Hè. Als ze als de betekenis kunnen en uitleg kunnen geven wat dat juist is. Geef een paar gemakkelijk op en dan toch een paar dat een beetje naar de medische kant lopen. We te begin, een pitte Een wat is dat he? En spiegelest, in je dal van gehoord? Spiegelest, wat is dat he? En waarvoor ben je dat gebezigd eventueel, he? als je het kunt? En in de van de van een netloper horen klappen? Wat was dat voor iemand he? Het was niet in de gordels he, of, of in een koers. Itanas, maar een netloper. En wat is nou precies een biestewagen? Goed, dat van tijd nog een keer zeggen, een biestewagen. Maar beschrijf dan een keer en, en welke biesten en zo, dan hoe zag dat eruit en zo voets. En dan uitdrukkingen en in, in toepassing op zwangerschap. Ze is in verwachting en dan, hoe zeggen we dat allemaal op zijn asses. En wat zegt de volksmond allemaal van een boerenlinksken? Van een klaar geboren kindeken. Daar zijn ook een gielrood van, maar wel is dan toch een keer noorden zeggen. En ik heb hier nog een overgeslagen, ik kon dat ook maar zeggen, het zijn er nou wel een gielrood, maar licht. Is er iemand dat rek kan zeggen, dat weet ik, ik kon wel. Ede van zijn lijven in de klappen van gaaspover. En wat is dat in wel? We gaan eens luisteren. Hallo? Ja, hallo, het is hier. Ben uit Asse, het bladrijkwartier van Assen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Uh, het is in verband met dat duittassen ja. van die schuur. Ja. Ik kom maar wat uit de stier, zal ik maar zeggen. Het is ah. te zeggen, uh, afkomstig van een loonwerker, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en ik heb daarvan altijd horen vertellen, ik zeg wel horen vertellen, ja. dat de schuur soms werd uitgetast in de winter omdat dat het dan meer bepaald had, dus in de zomer werd de oogst in schoven binnengehaald ja. en dat wordt dan zogezegd getast in ja. de schuur ja. en dan in de winter, dus als de oogst allemaal binnen was dan kwam er dus een loonwerker met uh, een dorstmachine zal ik maar zeggen ja, bij de, de boeren zelf in de grote schuur ja. en dan werd nogal de schuur uitgetast waar ze dat mee bedoelen denk ik, de schoven naar beneden halen om dan zo het graan uh, ja, te torsen, zal ik maar zeggen hè. ja Zou het dan, dan mee te maken hebben ik denk, ja, omdat ik vroeger ben een boer ook nog geweest ben en je zegt, eh, dat was dan meer ook bepaald voor het stro Of eh, te stapelen zal het maar zijn, dan zeggen ze ook. Dus hij past dat daar een beetje goed, eh, een beetje een treffelijk op elkaar zetten, op, ophoopelijk als je daar ook daar eens ja, gezegd ja, ja, ja. hebt. Maar dan dat uittassen, ik denk dat dat te maken heeft dus met die schoven. Vroeger werd dus de oogst in schoven gezet allemaal. Ja en dan wordt dat dus zo met grote kar naar huis gehaald en dan in de ja, ja. winterse tijd wordt dat naar beneden gehaald dus, allez, die schoven dan ja. werden die uit elkaar gedaan en zo door de dorstmachine gezet hè. Juist. Ja, uh, wij hebben een aantal uh, voorstanders van uw versie uh, ben, ja. Inderdaad, dat uittassen was dus uh, naar beneden halen, zodanig dat het kon worden uh, gedorst. Ja, dat is want Fantine was dan altijd kermis. Hè? Als het dan neus gedorst was, dan was van Fantine altijd uh, toch nogal een zatte processie zal ik maar zeggen. Want dat ja. was dan met de lampiek daarbij, met de Geneve en veel vijven en zessen. Maar ja, ja. Dat, dat was voor dat stofdeuterschap. Ja, het schende. <laughs> ja. ja. Maar uh, dat uit, tassen kan dat ook iets te maken hebben met, mee, uh, als een dusmeulen weg was ja. en dat stro witte toch nog uh, in grote mate gaven, veel onder de beesten te smaakten en zo verder? Ja. Maar dat was dan uh, anders, daarboven was dat een lijg. Ja. Was dat uittassen ook niet een bitten proper maken, orde oh, ja. maken? Dus dat, dat hoorde daarbij zo gezegd, hè? want uh, van 10-9... Er dus stond dat weggeriet voor de volgende keer. De gelokkeren hier. Want van 10-9 ook in de winter, dat was dan toch ergens uh, 5 vijf of vier, vier, vijf maanden daarna, na het binnenhalen van de oogst, dan zat daar toch al wat muizen en wat ratten zo want ik heb daarvan nog gehoord dat die man die dat dus aan de dorsmachine stond, dus die, dat de dorstmachine, hoe moet ik zeggen, dus het, de schoven erin schoven, ja, he, ja. dat die koorden rond hun broekspijpen deden, ja. voor zogezegd de ratten of de muizen die in hun broekspijpen te kruipen ja, ja. omdat dat dan eerst een keer niet, allee, dat dat dan ja, ja. een keer voorgevallen dat was. Dat kost zijn dat er daarin zaten, ja, ja. En uh, daarmee dan ook, allee, dus met dat uittassen, dus dat was dan veilig volledig opruimen. Hè. Ja. Dus we zijn alvast klaar zitten voor de komende oogsten. Ja, uh, u bevestigt wat uh, sommige, uh, uh, sommige groepen ja. zeggen in ja. verband met dat uittas. Maar er zijn nog andere mensen die het eenmaal anders uitleggen en die het ook zien in de sfeer van, zal ik maar zeggen, de metselaar. Lop, ah, ja. Maar ik weet niet uh, of dat algemeen passend zou zijn. Uh, ja. In ieder geval, wij noteren nu uitleg, ben, het zal wel zo zijn, maar het is best mogelijk dat uh, in een ander deel van Assen dat uittassen een andere betekenis heeft. Ah, dat woord Tassen heb ik van zijn leven de eerste keer gehoord, dat was in Maazenzelen. Het Tassen zelf. Het Tassen zelf, ja. ja. En dat heb ik meer bepaald gehoord bij um, Emil van der Straten. Dus die heeft ook nog een, molenaar, dat was nog een molenaar, zal ik maar zeggen. Ja. ja dus dat is nu nog, nog een gepensioneerde molenaar. Ja. En uh, daar heb ik dat eerste keer dat, dat woord gehoord. Bij het binnenhalen van de hoek was dat past dat daar een bettikje goed, zal ik maar zeggen. Hey, die dus op ja. wat goed stapelen en stapelen, zo. Ja. En dan ja, dat pasten van wat komt tas. dat dan en zo. Ja, ja. En dat was dan van vroeger van dat door. Allee, ja, je kunt daar die mannen hebben daar toch allemaal nog verhalen rond. Ja, ja, ja. Als zo, je die nee, nog eens beest wordt, dan moeten nog eens goed luisteren. Misschien hebben ze voor ons nog een bord. Ja. ja. Oké. Okay. Goed, bedankt. Ja, bedankt. bedankt ja. Ja, en er is nog iemand. Goedemorgen René en Lode. Ah, Herman. Herman. Ja, de luidtassen komt goed hè? <laughs> ja, dat is verschillend uitleg, dat kan zeker zijn hè? Dat kan van geheugd tot geheugd verschillen eigenlijk ja. Heb jij nog een andere uitleg daarvoor, Herman? Nee, nee, nee. Ik blijf bij de mijne dus, zoals ze mij opgegeven is hè? Ja. In ten berg. Ja. Hm, zo. Goed, dat PTV. vie. Ja, en nog even terugkomen maar dat was dezelfde betekenis. Nee, nee. Tekening met die metselaar daar? Nee. Maar wel wat de zus geleid zo. Het min of meer toch proper maken ook. Of niet? Dat hebben ze bij mij niet gegeven. Nee, nee. Dat proper maken niet. Nee. gaan aan de p De v p v wat achter zit, hè? Ja. die ontembaar is, zal ik zeggen. Altijd op zijn kievief. En dan gaat de veel al colt Ja, colte zeker. Hetzelfde. Dat is een synoniem, ja, ja. Dat is een colte ja, een kooltevie en een pittefie. Een kooltevie, ja. Met Pieten zal het nog meestal komen. Ja, maar een nee, zeker gehoord, ja. ja. Pietje vuur, ja. Dus uh, een vuurig iemand. Een vuurig iemand, ja. Ja. ja. Uh, spiegelest. Ja, zeg niet eer. Kent je dat? Dat is, ja, ja, dat is een, een, een onderdeel van de schoenmakersstil eigenlijk, hè. Ja. Waar ze dus de draad, waar ze met naaien, doortrokken, een heel harde was zal ik zeggen, oh ja, dat echte was was weet ik niet, maar het ja. was, en dat was zwart ja, ik heb er als ik klein was nog mee gespeeld hier, onze Peter had dat ja. spiegelest, dan werd die in draad daar doorgetrokken, verschillende keren en dan was die een uh, zal ik zeggen ja wij vrezen dat daar toch een verwarring in zit, Mogelijk. Uh, est est hebben we al gehad uh, als uh, ja. term uit de schoenlap in die ja. zin ook uh, ja. maar spiegelest ja zou niks met de schoenlapper te maken hebben. Aha. Ja, ja. Ja, naam was dat weer, he, dat product voor de draad uit te trekken. Dat is niet zo lang geleden, maar dat nee. behandelt iemand. Ja, behandeld. Ja, je het al behandeld, in elk geval. Ja. ja. ja. ja. ja wat al een ander naam zei. is. Het was toch niet een Ja, ja dan, dan ben ik op een van spoor misschien. Uh, goed, het zelfs waarschijnlijk horen. die est, uh, ja, ja, die ja est, is... het, het, grondwoord est ja. is zeker hars. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, ja. Dat is die hars. Ook ja. de stof die je schoenlap erbij zit. Voor het harden van de draden. Een ja. ja. ja, ja. ja dat zei dat dan ik zei. Nee nee, nee, nee. Ja, een bureaulingje Ja. <laughs> Onder andere een pagader, En dan heb ik dan opgezocht die pagader, en dat komt van het Italiaans of Spaans pagare. Ja. Wat dat, dat met dat betalen te maken heeft, dat weet ik niet. Een er met betalen. Ja. He, dat is. Het verband is onderling. Ja, hmm. ja, ik weet het ook niet, maar Vandalen heeft ja. het op in al geval, ja, het, het onlangs ja. nog opgezocht. Het interesseert ons ook te weten, Herman, wat de Assenaar zoal zegt qua uitdrukkingen in toepassing op boorelings ja, dus op plankjes ja. hè? Ja, wat zegt hij daar allemaal van, ja. bijvoorbeeld als het op zijn moeder lijkt, op vader lijkt, eh, als het een flinken is, en, eh, of, of niet flink, of, of ja, dus, uh, het, ja, een zwakkeling, of met al dat soort van dingen. Nassas, hè. Ja, dus ja. Euh, een flink kind of een minder flink kind zijn Loden. Dus ik gewoon hier woud zeggen, het jaar. is maar krijg ik al jaar. Ja, dat is... Dan die... is het al wat ouder, zeker. Dan is het al wat ouder, ja. Een dikke bocus. Ja, een focus, absoluut. Dat soort van dingen, ja. Ja, dat is het zo, hè. En ook, het is een krijzek, en het is dit, en het is dat. dus er zijn er pas ook veel. Die zo, zien dan, ja, ja, ja. Zo, allemaal in zie toepassing op uh, pasgeboren kinderen. Zes, daar ja. moeten we een keer op ja. ja. Goed. Okay. Ze zeggen wel eens dat hij op vader lijkt, of op moeder, of zo. Hè. Of hij heeft weg van, of hè. Ja, en dat dus, soort zijn dingen Ja, het is vorigens. Echt. Ja, ja, ja. ja, ja dat zijn dat soort van dingen, ja? Just. Ja. Dat zijn prachtige uitdrukkingen. Ja, dat zal Maar ze moeten ons er binnen schieten, hè? Maar ja, dan moeten we met een knop zoeken. Zo. Juist. Ja, ja, ja. En, en ook dat, de, die zwangerschap, hè, waarnaar gevraagd werd, er zijn ja. ook prachtige dingen bij. Ja, ja, ja dat zal. Hij dat daar fijn afgepest. Afgepest. Afgepest. Dat is een banker. Ja. Een banker. een banker. Waarschijnlijk al had ze dat, maar ik zeg ze toch nog maar. weet ja, ja. het weten. Op de Willemboef. Ja. Wat? verslagen adjectief bijvoeglijk naamwoord, ja. verslagen de, niet in de zin van uh, op de, in de oorlog of zo of ne, een ne, wetkamp, nee, nee. verslagen, verslagen. Mm. ja, u kunt het zeker ja, zeggen ja, ja. Ja, maar ja, u kunt toch wat zeggen ja. hij is een kalle hij is, of hij is kalle, wacht ja hij is, hij is kalle, hij is kalle. Ja, kalle. Ja, nee. en hij is een kalle ja, dat is iets anders. Dat is iets anders, ja, ja natuurlijk. Je is niet gelijk aan. Je zou liever een kal hebben als kal zijn. Ja, nou. zeker dat. <laughs> ja. Nog iets speciaals, ja, dat hier niet lang was dat ik gegooid Dat Hij zit met een dapperen. Hoe is ja. ja. Niet goed. Dat moet ook weten, René. Nee. Het is mogelijk, maar ja. Ja. direct zo, toch niet? Hij zit met een dapperen. Hij zit met een dapperen, ja. <laughs> nee, ik ken het niet. Nooit gehoord. Ja. Maar ja, dat wil ik niet zeggen, wij zijn jonger. Nee, nee, dat is zeker. Hij is goed opdrijf, opdrijf ja. zijn, ja. Om, dat is niet zozeer a dialect, maar... Ja. Van Iene Pas? Van Iene Pas? Van Iene Pas. Zullen ze er in nas zeggen? Ah, wel, ja, daar staat een vraagteken bij, dus... Jan. Je hoort het wel veel, maar of dat je in nas hoort... Weet uh, ik. Ernest Klaasbezing dan nogal? Dat kan, ja. Ik van weet in Iene Pas, de... daar komt hij meerdere van zijn boeken uit. Rond Vilvoort heb ik het ook al gehoord. In elk geval. En ja. ja. Ienes zijn schoef meegeven. Mooi schoef gegeven. Ja, schoef ja. Schroefje. Geschalotterd. Ja. En de volgende dan. Hallo. Ja, dag lood en René. Stap, diependaal uit Merktheem. Ja, Ja, Stap. Ik, ja, ja, stem. Ja. Dag, eh, Stap. ik ja. ook snel naar woorden placeren. Doe ja. maar. Uh, in verband met uittassen. Ja. Uh, ik heb dat als kind dus op de hoeve uh, gehoord. En ik meen dat dat was in de zin van uh, niet zodanig de tas leegmaken, maar alles klaarmaken om de tas te, uh, op te zetten. Dus in die zin, bij ons op de hoeve, dat uh, ja, da was jaarlijks ongeveer 10 uh, ton stro in de schuren onder te brengen. Dat waren verschillende schuren. Ja. En mijn ouders die hadden ook winterveldgroenten. Ja. En uh, knolselder bijvoorbeeld, maar ook patatten en zo, die wilden onder de strootas hoe beveiligd dus tegen de dingen Tegen de vorst ja. uh, Geplaatst ja. dus, En uh, Bij gevolg moest er dus Een schutting en draagvlak Daarboven gezet worden Waarop dat men dus vertrok Om het stro te stapelen ja. En in die zin hoorde ik ons vader uh, Het woord, allee, we gaan uittassen Gebruiken en... Dus het was de basis leggen om uh. Het stro uh, dus in, Op te tassen dat in verband met wat ik dus, wat bij mij hangt met uittassen. Ja. En dan hoor ik Herman daar zeggen, uh, nee, dat we zingen uh, René van ja. een, van een uh, kree, uh, Kreuzeken. Ja. Ja, ja je merkte hem is dan een kreuten, hè. Een kreuten. Zeggen wij ook wel. Ja, ja. Een ja? kreuten, ja. ja. Ik hoor hem daar ook zeggen, een boekjes. Ja. ja. Ja, in Hekelhem was dat een bakis. En N in Opwijk ook. Een bakis. Een gezonde Ja bakis. Ja. Ja. Ach, ja. Ja. <laughs> ja. En mijn moeder... Die over een vrouw zei dat ze in verwachting was, mijn moeder zei altijd: Mijn moeder was van ophef, zei altijd: Ze is gracia plena. Ah, ah. <laughs> ja. Nog niet dus daar zien we wel direct de afkomst van. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Maar dus, zij gebruikte geen andere uitdrukkingen. Uh... En werd dat gezegd uh, in bijzijn van kinderen? Of was maar dat altijd, nog altijd? Zij gebruikten dat altijd, Sis Plena. Ah ja, want het interesseert ons ook te weten uh, hoe de mensen uh, dat ja. fenomeen noemden uh, ja. als er kinderen bij waren. Ja, ja, ja. In die tijd maar. Uh, ja, het is ook, zoals Herman zegt, hè, je moet er uh, om al die mooie uitdrukkingen daarover en soms minder fraaie, een ja. keer op een rijtje te zetten. Ja, dat is juist. Moet je, moet je bijna moet... met mensen samen ja. zitten. Ja, ja, ja. ja. ja. En uh, ik had graag eens de etymologische de etymologie gekend van een uitdrukking, ik weet niet of dat ze asses is, uh, in Ekelhem sprak men dus van een, een echte, een, een zware luierik, Er zijn ze in Ekelhem een afgebannige lorik. Een afgebannige lorik. in afgebannige hè. Een afgebannen. In nee, in die hè? In in een afgebannen afgebannen. afgebannige. afgebannige. Ja. En ik... ik zie dan niet zitten van waar dat, dat kan nee. komen. Ik paas ja. dat wel in, as gemakkelijk zeggen, een gestampte lorik. Een gestam, dat werd ook gezegd, ja. ja. Maar een afgebannige, dat was nog erger als dat komt. Ja, Een afgebannige lorik, ja. daar gaan ja. we eens naar zoeken. Hè. Ja. ja. Oké, okay, dat was voor mij. Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt Staf, de groetjes thuis. Ja, he, daar, tot een keer. He. Hallo. Het is uh, in verband met die dingen, met die uittassen. Ja. Uh, ik weet niet, ik heb er de woorden nog nieuwere van, een stijk en een lusje. De, de stork en de lusje. Ik ja. weet niet wat erin is, want ik ben eigenlijk voor geboorte van Schepdaal. Ja. En een stijk ermee bedoelen ze hoe dat je moet beginnen aan te tassen. Hoe dat je moet beginnen, dat is een, een manier van je, je buis te leggen. te leggen ja. om de stijk te beginnen. En dat... dan kun je voort tassen. Ja, en dan heb je nog loege gezegd of wat? loege. En daarmee en bedoelde wij, gingen uh, die man daar zei van die uh, rapen in de, en die uh, raapcel erin te bewaren. Dat was een hoek van de tas dat voorbouwde werd voor de patatten. en er ja. weer inkroopt met stroe afgezet zodat ze niet te vervriezen in de winter. Ja. En dat was van onder in de, in, de, in, de, in de tas ja. dat er loege was. Ja. en in de stuik daar kwamen de muizen en de ratten bij je, en dat is echt want wij dorsten thuis met tand ja. met een klein dorstmolen. Ja. en uh, de laatste dat moest bepaald tijd in de uh, in tas komen want wij hadden een, een beetje schrik van die muizen en die ratten ja. gewoon omdat met die die bij bleven en dan liepen die de muur op ja. En dat was, ja, ja nogal gescrien en alles zo. Ja. Een beetje meer uh, en iets anders zo. Ja. S mevrouw, die, die ja. Is stoik. Ja. wat is dat eigenlijk precies? En wel, dat waren de koren, korenstro, hè, de ja. korenboeien. Uh, ja. Die moesten we beginnen met één recht en er zo twee schuin en er een beetje uitschijnen, en zo. Dat het een beetje schuin liep zo. Ja. Voor te beginnen. En dan had je een stoïk? Voor, de, voor de fatsoenlijk een fatsoenlijke en tas kunnen beginnen te maken. Omdat dat vooraan was er een murken. ...op een dorstvloer. En dat woord heb ik daar nog niet horen Ik weet niet of dat, dat in nas gebruikelijk is of wat... Hè. De stijk, de en de loeje kennen we ook. De loesje kennen we ook als uh, onderdeel van de tas. Inderdaad, de hopteelt gebruikt we bij ons, de loeje. Ah, ja. uh, we hebben het in verband gebracht met loge. Het Franse loge, het zal daar wel mee te maken hebben. Ah, ja, ja, ja dat we aan de ring rond de buitenmuur weer een staken geplaatst en daarachter ook allemaal stro, zo voor dat goed voor het vrij te houden. Ja, ja. en dan werden dus de, de patatten geleid en uh, wat nog? En uh, de kool, kolen zoiets uh, en wortelen ook Ah ja. Ja voor dat Ja, afgezet met stro. Ja. Was dat een uh, gelijkvloers of was dat ietsje in de grond? Uh, dat was ietsje, een, een, steek, ja. een steek, in de grond. Ja. Ja. En dan zo uh, dat je ermee moeite kon in rechts staan. O. Ja, ja, ja. Je moest een gebukt in enzo. Ja. Ja, ja. ja. En een die vooruit ze hebben hier nog patatazakken overgeleid en hoepzakken uh, ja, ja. en, en, en zo. Ja. En dat is dus Schepdaals, mevrouw? Dat is dat, dat Scheepdaels, ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. En uh, van dat ding, van de boorlingsken hoor ik dat, van een ja. platkindje. kindje, ik weet niet of dat bij jullie een gezegd Een plat kind, ja. Ze leidt mij een plat ja. dat was duidelijk voor alle mannen. Ja ja, ja, ja, ja, dat is zeker. Een plat kind, ja. Een plat kind, ja. En voor een zwangerschap? Ja. Ze is zoeën, dat verstond allemaal en de kinderen mochten erbij zijn, die dat niet, ze, ze snappen dat niet. Ja, dat zeggen wij ook. Ze azoe zijn azoe. Ja, ja, ja. Ze Misschien ja. zijn er nog wel uitdrukkingen die u te binnen schieten, mevrouw, in de loop van de week. Ja. We hebben de druk vandaag. Hallo. Ja, dag Lode. Ja. Het is maar Maria. Ja. Dag Maria. Ja. Uh, voor die vrouw dat dat zo is, hè. Ja. <laughs> uh, dat schildert aan. Ja. Ja. En uh, zij heeft tegen Noek van een ronde tafel gelopen. Ja, ik schrijf het op, hè Maria tegen. En, uh, de Schilditane, ja. De Schilditane, ja. ah, ja. En dan zij uh, in staat. Maar ja, dat is. In staat? In staat, ja. ja. Maar dat is iets van. Ik pas het al van mijn recht niet in, in staat, staat is nog niet goed. Ja, ja. ja wij zeggen in positie, dus dat zal hetzelfde zijn. In positie. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, dat is alles wat ik weet. Voor de, hè. Misschien schieten u nog wel dingen te binnen, zeg. zeg. En dan zijn dat dingen. eh... Uh, dat beurling ja. ja. Ja, dan geen tegenzijde het is voorgeschoten. He. Ja. Ja. Uh, Wallen we zo in? En ja. dan. He, het, velle, het is het vellen voor de bieren. Maar ja, dat zeg je niet tegen de moeder. hè? Met nee, magerken nee. ofzo zo. Ja. En dan een dik blokken. Ja. En dan. Uh, het is topaverwijd. Ja. ja. Dat hadden we ja. nu voor ons liggen ook, dat doen we nog een keer zeggen. Ja. Als... Dat doet er nog, hè? Ja, ja. O, het ziet er ja. goed uit, de is Ja. ja. En uh, van een, een heel mager kun. Ik weet dat ik van lijf gezegd heb van mijn zuster, dat zij geboren wit eik. Het is precies een gestript konijn. Ja. ja. Maar ja, dat is kinderhuis. kinderen. Die, ja, ja, ja. Ja. Uh, ja. En dan ik hoor dat klappen van stroo. Dat was troe, Ja. Kunnen ze daar vandaag geen Wistroe troe in steken? Ja, het zou moeilijk gaan, ze niet zijn ja, zijn. Zullen die niet keer aan Jan vragen, Dat is wist bovenop. Ja, dat is al gatsteken. <laughs> ja. hé. Je weet wat dat is. Ja, ja, ja. Ja, dat is al dat ik weet jong. Bedankt Faria, dat is heel Dank veel. He. Ja. Wees nog een keer over na hè? Ja, ja, ja, bedankt. Ja, ja. Dag. En is er nog iemand? Ja, hallo. Iemand? Ja, hallo, het is Floreau. Ja, Floral. Ja, Floral. De kusten van de duitsers. Ah, de man van de... Dat was Feitelijk is dat zo, dus, uh, bij ons in Dirk, dus halfweg uh, dus een balk, een wijsbalk, langs de kant van Düsseloer. En uh, wel, op die ene werk moest men als er vuilstroel vuil, vuil, vuil was, als het graan lang was, moest men uittassen of anders kreeg je dus niet. En dat uittassen dat was dus van over die balk werd alle keren per laag per laag zo'n centimeter of vijf of tien uitgeleid. En de lange duur zat men boven sleur langs de andere kant tegen de muur. En dat is uittassen. Dat is, we kunnen ons moeilijk voorstellen, Flora. Ja, ja, dat werd dus over de over overgetast. Dus eh, laag per laag werd er een centimeter of vijf tot tien eh, verder getast. Dus eh, over de balkover. En de lange duur zaten we van de andere kant tegen de muur. En de, over, naar de andere kant van de sluren over de muren, tegen de muur tegen. Ja. Je ging mee aan altijd een beetje. Ver... Nee, nee, nee, met aaren, met de stoppel. Daar met... weer, in het schuur weer, daar altijd de binnenkant geleid. De binnenkant, Toch. ja. ja. ja. ja. Dus. Want het was zo, als er in de direct getast werd, werd er dus rondgetast, dus te zeggen, de, er werden dus twee bullens rondgeleid, altijd met de stoppel naar buiten, dus ja. tegen de muren, of, of als de brus waren naar traaierken. Dus uh, met, met kunnen we ook dus boven, dus met dat gebind van het dak, uh, dat is al het rondgetast met de stapel naar buiten en dan werd er een binnenlaging geleid. En daar werd met de uh, aarde naar boven gezet. En was toen, toen diende dat de Wel, Dat was voor dat binnenstop te vullen, hè? Ah ja. En, en dat was ook gemakkelijk, dus uh, en altijd van voren, aan de dusloer beginnen en als je het in de was het ook gemakkelijk kostte het gemakkelijk uit te halen. Ja, alleen dat was een geel, dat was misschien simpel, ja, maar ja, dat, dat, was dat was niet simpel. En als dat van tijd een beetje zo na ging over te gaan, in de muur van schuil waren de nog gaten, en daar werden stokken ingestoken, en we hebben met zeker niet zo beneden gekomen. Dus dat was eigenlijk om En we nog dat of nog te steunen. Ja, ja, ja. En gebeurde het dan niet dat het gewicht te zwaar was? Nee, we zeggen het, als ze zagen dat het nog kwam in een en dat het zou gaan beneden gaan, dan zaten we daar stokken onder, maar die waren gewoon geplaceerd als we aan tassen waren. Ah, ja. Of een mee, zo. Ja. En als je dan tot van boven zit, dan moest er gaan mee een lier? Ja, ja, maar dat, dat, dat was er van, van, van eh, een plank over een dusleur op die balken en, en van, die stond er een op die plank en dan, dan pak de daar pakken de bulles en daar ja. een sopka van op de wagen. Ja, toen dat was er is, een heel werk, we zouden dat moeten gaan zien als ze daar in Noorst nee, in Noerst nog een keer doen in Bokrijk of ofzo. Oh, nee. Ja, ja, maar dat is, dat zullen we al nog moeilijker gespinnen vinden. Het is daar, jong. Je, jou, nou, je dus op vult. hè. Ja, ja, het is dat, hè. Flora, en dat rondtassen was dus eigenlijk in de ronde. Ja, dus de dat was de erken zijn rechttoegege, een erk van die ja, dus En zijn... daar werden dus twee lagen rondgeleid, dus met de stoppen tegen de muur, dus op de zaken en daar naar binnen, ja. Ja. en daar werden binnenlagen geleid. Ja, en dat was rondtassen. Ja. Aha. Dus eigenlijk om plaats te winnen? Ja, ja, en dat ook om het goed de plaseren. Ja. En dan dat was ook heel gemakkelijk dus in de dingen, als je met een uh, was, dus daar, uh, de dingen die bullen ze daar gemakkelijk staart pakken Nee, dat pakken, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar het begin leek maar toch het belangrijkste precies. Ja ja, ja. De volle de tonneste. Maar op de grond, dus als ik op de grond bewust hebben ze dus allemaal recht gezet op de, dus de stoppel op, op de grond, dus we dan ja. gaan niet uh, ja, ja. te verduffen, hè? Ja ja, ja. ja, ja niet te verduffen, ja. Maar bij jou was het op direct te doen. Ja, ja. Ja. Maar dat was een maat was het zo dat is er een maat buitengezet werd, dat was ook eerst rondgetast. Ja, Omdat nee. de, de, de stoppels waren van buiten, de nette, kost kosten dragen en dat gaat niet. Hè. Ja. Ja. Ja, uh, Flora, heb jij soms van intassen gehoord? Intassen? Nee. nee. Bij ons werd alles getast? Ja. Tassen, uittassen, en is, als je nu zegt rondtassen? Ja. Ja. Zeg, en ga je dat draa-erken? Bij ons bij een draa-erken, ja. Hoe groot is zo'n erk? Wow, dat waren toch een meter, of, uh, een, ja, een meter of tien lang en een meter of zes, zeven breed. Oeh, dat is niet weinig. Ja, ja. Dat ging er niet en zo waren er drie na elkaar. Drie, drie na elkaar, ja. Ja. Maar die waren gecompartimenteerd? Ja. Tussen de balken? Tussen de balken, ja. Want het onderste was een, een lattenwerk neem ik aan. Nee, nee, van onder was er dus. Planken. Dat was gewoon uh, grond waar uh, uh, nog wat afval van strooplaak, kab en zo, hè. Ah ja. Broek, zo. Ja, ja, ja. Maar dat ging dan ook niet uit om uh, we in een blote grond te hè. Juist. Ja, ja. Dat was Dirk. Ja, en dan de spegelest. Ja. Ja. De spegelest, dat is zo'n blok zo tertio. Zo, uh, en dat diende weer de draaiframe van Just. de desmuil. Ja. Uh, dus beter op de poliestaven. Ja. Dat is spegelend. Van de motor. Ja, van we, we een, we, we een we, tracteur dus dat draait nog van zo'n stationaire motor. Ja ja. Na de polie, uh, ja, ja. na de polie ja, ja. van de, dus de motor. Dus de dus de, de polie van de polie van de tractor en dan van de polie van de smering ja. en uh, daar werd ja. we de aandrijving toen was het aan de droom. Ja. Ze werd daar een dat tegen gegaan. Dus ten binnenkrachtrein beter op de poliestaven en ook wat de passen, ik vind niet te patineren. Ja. Ja. De uh, was dat... naar de ook, we hadden weinige bruik naar Duk, we een motor van pierre, dus voor de bergpomp aan te drijven. We hadden ja. weinig bruik naar de ook voor de bergpomp. Ah ja. Ja, zei Se, Florent Spiegelest, uh, ik heb je een idee, waar, waar konden we dat kopen? Uh, dingen bracht het altijd mee in tijd, Lobby van is. Lobby van de die... De Dusser de waar, dus ja. uh, Just onder de van waar heb ik de, dus ja. even naar rechts met we in de Dusser mogen Ja. Dus mee die inbroekte ja, er mij. mee. Was dat ook te koop? Ah, dat kan dat Was dat niet. speciaal verpakt? Dat was een, een bruin papier rond. Dat weet ik nog, en dat, dat, dat kost het dan niet afkrijgen, want de plekken daar kost het dan niet aftrekken. Nou ja, dat is mijn stusjes Ja, ja. Ja, dat dus. Ja, prima. Ja, het is. Eh, zeg Florian, wij hebben geloof ik de goede man aan de hand. Een douche. Hoe zag je dat van jou uit? Wat was een douche? Een dat was dus een getuis kadel, dus wat in gekocht werd, dus waar gekocht werd bij de werkers. Ja. En wat ook als met werken tot zijn vetting gesmolten, worden een pins gezegd. Ja, en die het ook geweten om te wassen? Ja, maar dat is. Van 45, Ja. En zelfs nog, nog uh, vroeger. Wat ons natuurlijk interesseert, Laurent, is waar wa, zou dat woord vandaan komen? Een zou ja, dat... dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Zou dat van de Franse douche niet komen? We hebben dat ook gepijsd, maar ik zie niet goed verband tussen het Franse douche en, en, en ja, dan die ketel. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Het is het een ketel. Nou, ja, en, en het zou zelfs ook het geheel zijn. Dus vuur, vuurhaard of stookhaard, laat maar zeggen, en de ketel zelf. Ja, ja, ja. Uh, daar wordt ons gezegd, ja, misschien is dat een merknaam, dus zou de, uh, van Do Deutsch of zoiets kunnen zijn, of Dutch. Nee, nee, nee, nee. nee, je hebt dat nooit gezien of, uh, ja, dat is nee, natuurlijk nee, lang dat gelegen. was, ik uh, geloof dat, dat ons van de dingen kwam van, ergens uit de Waal, van, ja, Aha. kan er ook niet meer komen. Ja. Cine ofzo? Ja, dat was geloof ik. Stoven? Ja. Of van Roche ofzo. Ja, maar je weet dus niet dat het een merknaam was? Nee nee dan, dus dat zou zeker of zo moet het nog zijn, en wat vuilvrijger. Het is een zonderling geval he, we ja, ja. kunnen maar niet vinden waar het vandaan komt. In ieder geval, we zijn content met uw tassen en uw uitleg over uittassen en rondtassen, ja. en vooral van die spiegelest. En dan, dat is uh, tegen Nuk van de ronde tafel of ja. wat, tegen Nuk van de tafel gelopen, dat is uh, typisch en Berg en de met dat ik alles zeggen. zeggen. ja. ja. ja. We zullen waarschijnlijk nog met andere prachtige uitdrukken zijn. Mocht er nog uh, u te binnen schieten, Florent, bel ons dan nog een keer ja, terug. Hè. Okay. Bedankt, da, da, bedankt Dag, Florent. Daag. En er is nog iemand. Oh, ja, meneer. Ik ja. ga nog een keer over de verleden zondag. Ja. Een ketenslijper. Ja. Ja. Dus dat is juist als een persoon dat meegaat met de landmeter. Ja. Maar heb je een idee hoe dat die ketting eruit zag? Men heeft ons gezegd dat het uh, staafjes waren. Ja, van maar... 20 centimeter lang. En je... dan konden we het opplooien. Ja. En ah, dat ja. was een decameter. Want onze meester in school ik spreek van 55 jaar terug, ja, ja, ja, die ja, ja. had zo weer om ons dat te laten zien. ja, ja, ja dat waren Dus straat. het geheer was een decameter? Ja. ja, dus vijf stukken in een meter. Hè. Ja. En ze konden dat de oplooien, de landmeter of zijn gasten, en daarmee konden ze dat gemakkelijk ja. hè, meenemen. Werd dat samengebonden, die staafjes? Ja, ze deden daar een of zoiets. Hè. Ja. Want die waren verbonden met een hoog altijd, altijd. Dus die dat die was neen, flexibel, hè, beweegbaar, he? Ja, ja. En in het midden van dat staafje was een teken, dus dat was dat 10 centimeter. Aha. Dus dat waren stukken van 20. Maar in het midden was daar een teken aan, ja. een klein groef kon en dat was dat 10 centimeter. Ja. Dat heb ik nog gezien. Dan hadden ze zo meerdere baan, hè? Ja, ja. Zo meerdere ja. ja, natuurlijk, baan, ja, ja. En uh, dan ja, hadden ze van die ijzeren staafjes, ze staken in de grond en vandaar terug hier een verder en zo. Hè? Ja. Want ze konden er, Ja, nu hebben ze een meter van die ja, het rolde, 150 he? meter kleding. ja. ja. Uh, en nog iets hè, meneer over die tas, hè? Ja. Ja. Dat vertrek van die tas, hè? Dus met de aren omhoog en de stroeen naar beneden, hè? Ja. dat was om die aren de grond niet te raken. Ja, ja, ja. Want anders die kregen ze een reuk ja, ja. en eventueel begonnen die te kiemen. Ja. He, en daarmee was altijd in het middenbegin, of anders in een hoek, als het in een schuur was, volledig recht. He. Maar als het buiten was, een ooi meid, die begon altijd in het midden, dus met de aarde omhoog en altijd maar rondgaan. Ja. ja. U heeft dat vroeger ook gedaan? Ja, ja, zeker. Meerdere keer. En dat eittassen van Florent ook gehoord? Dat dus in de Nerk? Ja, ja, ja, ja, zeker. En die luge en wat weet ik al, allemaal meegemaakt. Allemaal gehoord en gezien? Ja, ja, zeker. Allee, nog een goede zondag. Bedankt, inschrijver, bedankt. Ja. Dag, Leer. En er is nog iemand. We hebben succes vandaag, René. Hallo. Dag, loda, René. Het is die chef Timmermans van ons, Dag, ja. chef. Zij kijkt me in de worden voor de zwangerschap. Ja, zeg maar. Zij gaat zitten. Ja. Zij van Tlair. Van Tlair, ja. Zij Van Tammeken. Van Tammeken. Ja. <laughs> Ze zit vol. Ja. Zes bescheiden? Uh, nog niet goed hadden. En zes schoen? Zes zo, ja. Zes dat vind ik wel schoon, hè. Zes zo. Simpel gezegd. Dat was dus voor de kinderen niets niet zo aan te snappen, hè. Ja. Waarschijnlijk. Zes Hela, Dat is aan de vorm dat ik zo heb. chef, uh, dat kan uh, heeft dat iets te maken met, uh, wat moet ik zeggen, met het, het onderdeel van de ESP? Ja, ja, dat heeft allemaal te maken met de zwangerschap, hè. ja Mocht er nog, te, nog vinden uitdrukkingen, dan geef ons maar een centje hè. Ja. Bedankt. Okay. Dank jij hebt de Ja, haar. ja. ja uh, er zijn er nog veel, hè. je ziet dat komt nog van alles van dag En er zijn er per nog bekende dat men die nog niet hebben. en dat al genoteerd zijn. Maar alleen, uh, dat kan ons te wijk nog veel voetjes gedaan werden. Uh, ook veel kinderen, boerlingjes, zijn er nog heel wat dingen die ervan gezegd hebben. Ja, wat dan maar ja, dat ze hebben zo, in baas van de moeder, uh, negatieve dingen werden er wel niet uitgesproken, nee. maar nee. nadien, zal zo we wel gezeiden, maar het was maar deze of het was maar daar. He. Ja. Het is top wij. het was toch schoon, ja. dat was inderdaad nog gezegd. Ja, we moeten helaas uh, afsluiten, we hebben uh, heel wat reacties gehad. Uh, u luisterde naar de 157 e aflevering van Die op uw steek Radio Viva. Bedankt Jan Rapp die alweer instond voor de techniek. Bedankt de vele medewerkers en de nog meer luisteraars. Graag tot volgende zondag. Tot los te wijken.